Ik wil met jullie lezen uit, uh, uit de Bijbel, maar voordat ik uh, met jullie ga lezen, uh, Henriette, waar ben je? Is er nog? Ja, Henriette. Yes. Dankjewel voor je woorden vanochtend. Weet je, je zei je mag komen zoals je bent en eigenlijk vaak zeggen we dat het een beetje achterloos, je mag komen zoals je bent. Dat is een beetje zo'n populaire term tegenwoordig, toch? Zo van je mag komen zoals je bent. Maar uh, weet je wat zeggen dus het is achterloos, maar weet je, in een samenleving waarin het draait om, om prestaties en, en heel erg je best te doen om om uh, uh, gezien te zijn, heel erg je best te moeten doen, ook om op anderen te lijken, en beoordeeld te worden op je daden in plaats van uh, wie je bent, is het heel bijzonder dat je mag komen op een plaats waar je jezelf mag zijn. Ja, dat voelt als een oase in de woestijn, of niet? Hé, huh? hey, woordgrap. Yes. Oké. Okay. Hé, hey, we gaan met elkaar lezen, samen wel 1, uh, vers 1 tot 20. Als je een Bijbel bij je hebt, pak hem lekker, heb je hem niet bij je, foei. Het was wel erg een app. Okay. In Rama in de Streek Suf, in het bergland van Efraïm. Je zou in de Streek Suf wonen, hè, woonde een man die Elkana heette. En hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf. Hm, je zou Zuf heten, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen, de een heette Hanna en de ander heette Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. En elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Hofni en Pinahas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de heer. En wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna want haar had hij lief, ook al hield de heer haar moederschoot gesloten. Haar die vader kwetste haar dan diep door haar te sarren, omdat de heer haar geen kinderen gaf. En zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de heer gingen, de Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana, waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet? En waarom ben je zo bedroef? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? En na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af: Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares. Vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. En haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. En hij sprak haar aan en vroeg, gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roest uitslapen. Uh, u vergist u, heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet. En ik stort mijn hart uit bij de heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. En ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. En haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. En de volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op de, op de terugreis begaven. En thuis in Ramah sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger. En na verloop van tijd baarde een zoon. En ze noemde hem Samuel. Want, verklaarden ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Een prachtige tekst. Hè? Um, voor de mensen die, mij, uh, die me nog niet kennen, of hier voor het eerst binnengestapt zijn, dat zijn er een aantal, volgens mij. Heel mooi. Um, zou ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Jan de Haan, ik ben 44 jaar. Uh, dus ik kom nog uit de tijd dat een computer 36 kilobytes had. Het <laughs> was echt zo. En dat je nog sla nam met een eitje, met een uitje, en wat uh, slaolie erbij. In plaats van extra virginen daar en pijnboompitten en dat soort dingen. Ik ben getrouwd met de meest liefdevolle en vooral geduldige vrouw van de wereld. Ik ben vader van drie geweldige kids. Dit jaar waren we uh, 21 jaar getrouwd. Vindelijk Yes. Come on. <laughs> She made it. She made it. <laughs> en 13 december ben ik jarig. En de, dat, is de, nou ja, dat is natuurlijk een tijdje geleden. Maar ik zeg altijd dat mijn echte verjaardag 24 september is. En, en waarom? Het is namelijk op 24 september 1992 dat ik de Heer Jezus als mijn persoonlijke redder en verlosser mocht leren kennen. En dat is mijn verjaardag. Dat is dit jaar 26 jaar geleden. En ik weet niet of meerdere van jullie kunnen zeggen uh, welke exacte dag het is dat je christen geworden bent, maar ik weet het wel. En dat is vanwege het feit dat ik uit een zwaar leven tot geloof gekomen ben. Ik hoorde de nog vanochtend ook al allerlei dingen zeggen, oh man, amazing grace, zo goed. He, want ik had het echt heel wat nodig, nou die had ik ook. Ik ben geboren in een uh, pittig gezin waarvan mijn zware vader was zware alcoholist. Dat was een hele moeilijke en verbaal agressieve man. En waarvan ik me niet veel meer dan afwijzing en verwaarlozing van kan herinneren. En mijn moeder vluchtte uh, toen ik bijna zes was bij mijn vader vandaan. Maar, maar de schade die mijn ziel had geleden, begon zich steeds meer te uiten. Zeker in mijn, in mijn tienertijd. En ik was een verwezen, een gebroken mens. Een man met een gebroken hart. Dus ik maakte de wereld om me heen kapot. Ik was boos van binnen... Dus ik was ook boos op de wereld. En ik kwam vast te zitten in mijn leven. En op mijn zeventiende kwam, kwam ik helemaal stak te zitten. En nu was het zo dat mijn moeder in mijn kindertijd uh, uh, zelf tot levend geloof gekomen is. En ze heeft altijd voor me gebeden. Nou, ik weet niet, zitten er moeders in de zaal? Ja? Heel goed. Uh, verder niet? Nou, oké. Okay. <lacht> Wauw. <lacht> ik zat een hele hoop kinderen, dus dan doen jullie goed. Het uh... <lacht> is een zeer groot gezin, hè? Maar ik wil je gewoon bemoedigen, weet je. Ik weet niet wat er gaat gebeuren in je leven. Ik weet uh, niet wat er gaat gebeuren met je kinderen. Ik weet niet wat voor situatie je nu hebt, ook met je kinderen. Maar bid. Weet je? Want ik weet zeker, een biddende moeder, de kracht van, een, van het gebed van een biddende moeder, vermag veel. Daar ben ik echt van overtuigd, ja. Dus blijf, blijf volharden, blijf bidden. Oké, okay. dat was een uh, afleiding. Weet je? En, weet je, ze heeft altijd voor me gebeden. En in haar omgeving was iemand die mij het evangelie uitlegde. Toen het dus heel slecht met mij ging. En ik kon het aannemen. En ik werd vanaf dat moment een kind van God. Ja, daarna natuurlijk alles goed. Nee, duurde nog wel even. Maar weet je, als je vanuit zo'n leven tot geloof komt. Dan, dan weet je de dag nog als gisteren. En daarom kan ik hem onthouden. En vanaf dat moment wilde ik dat iedereen datzelfde evangelie leerde kennen. En ik ben theologie gaan studeren op mijn 25 ste En ik ben beroepen uh, op mijn 32e als predikant van een kerk. Uh, kerk van Nazarene in Haarlem. En het was een hele goede tijd. Maar tijdens die periode werd ik geraakt... Door het feit dat ik merkte dat de kerk van nature moeilijk mensen van de straat kan bereiken. Ja, en dat ook jongeren vaak de kerk uit de rennen, zeg maar. Uh, mensen zoals ik vroeger was. En dat brak mijn hart. En God gebruikte dat gebroken hart om een nieuw werk op te zetten, genaamd Rotswast. Um, weet je, de dingen die je meemaakt in je verleden. De dingen die je meemaakt in je context. Uh, littekens die je meedraagt. Het zijn vaak bouwstenen voor later, die de Heer wil gebruiken beetje om een prachtig werk op te gaan zetten. En zo is het in mijn geval ook zo. Oké. Okay. Nou, we zijn gestart in de Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost. Daar zijn we in Dordrecht begonnen. En vorig jaar september hebben we ons eerste buitenlandse filiaal gebouwd in uh, Palissa, Oeganda. Dus vandaar mijn prachtige shirt. <laughs> en komend najaar gaan we daar twee extra locaties openen in Oeganda. In Nederland zullen we van de Bijlmer naar Schalkwijk in Haarlem verhuizen. <hums> <hums> ja. En gaan we samenwerken met het open huis. Dat kennen jullie misschien wel. Ja. Um... Daniel van der Beek die heeft hier laatst ook gesproken, volgens mij. Uh, en we zullen daar voornamelijk nieuwe staf gaan trainen. En haar levens veranderen. En jonge mensen worden discipelen van Jezus. En ze beïnvloeden hun omgeving voor de Heer. Dat is wat we met de Roswas willen doen. We willen een verandering in Nederland zien. Dus we trainen jonge mensen. Zodat ze een koninklijke beweging van God kunnen gaan veroorzaken. En ik geloof dat er hoop is voor ons land. Jullie ook? Ja, toch? Uh, weet je, voor ons was het best moeilijk om de kerk in Haarlem los te laten. Maar God dient ons om het land heen lopen. En ons hart brak voor de jonge mensen in Nederland. En, en God gebruikt dat gebroken hart om iets bijzonders te doen. En, en weet je wat nou het mooie is? Je, ik merk dat we veel mogen werken met jongeren die een vergelijkbare achtergrond hebben als ik zelf had. Jonge mensen met gebroken harten die we de vaderliefde van God leren kennen. Nou, God gebruikt mensen die geraakt worden om de wereld te veranderen. Ja? Onze gebrokenheid neemt hij, hij heelt het en hij keert het om. Onze pijn wordt onze passie. Mooi hè? Onze pijn mag onze passie worden. Herhalen dus als je dat wil. Onze pijn wordt onze passie. Als, je, als Van alles wat, je, wat ik ga zeggen als je dit onthoudt. Helemaal prima. Ja. Oké, okay, zo ook in het verhaal wat we net gelezen hebben. Even een korte schets van de situatie waarin dit verhaal ontstaan is. Uh, het is ongeveer 1000 voor Christus. Een hele tijd geleden. Een dikke 3000 jaar geleden dus. En het gaat niet goed in Israël. En het volk is vanuit de slavernijen in Egypte, door de woestijn, thuisgekomen in het beloofde land, in Canaan. Maar het feest verandert snel in een drama, omdat het volk vergeet dat het afhankelijk is van God. En nu zit Israël in een heel donker seizoen. De Filistijnen kloppen aan de deur, er was corruptie in de samenleving, oneerlijke verdeling, slechte rechtspraak. Maar bovenal werd God in de hoek gezet. Dat was de staat waarin het volk verkeerde. En in Shiloh, hè, waar het heiligdom stond in die tijd, was het er al niet veel beter aan toe. De richter Eli en zijn zoons, ze waren priesters in het heiligdom van God en ze deden de meest afschuwelijke dingen. Ze aten van het beste van het offervlees en dat wat aan God toe behoorde. Maar let op, ze sliepen zelfs met vrouwen in het heiligdom. Kunt je, je voorstellen? Een drama, johan. niet normaal. Een heilige plaats waar Gods pracht en glorie zichtbaar en tastbaar zou moeten zijn, werd ontheiligd door zijn mensen. Maar weet je, God is een God van trouw, ja toch? Hij is een God van trouw en van liefde. En hij probeert iedere keer weer zichzelf te laten zien aan zijn volk. En hij zal er alles aan doen om een verandering teweeg te brengen. Daar ben ik van overtuigd. Mensen kunnen zijn heiligdom proberen te verontreinigen, maar God laat zich niet wegjagen. Amen. God laat zich nooit wegjagen. Hij wil zich laten vinden. En met die boodschap in hun hart ging een gezin van drie mensen ieder jaar naar Shiloh om te offeren. Nou, het was echter een gezin waar dokter Phil nog wel een flinke klui van zou hebben. <lacht> Want er was nogal wat gaande, echt niet normaal. De man heette Elkana en hij was getrouwd met twee vrouwen. Mannen, kun je het je voorstellen? Twee vrouwen, my goodness. Ja, ik heb aan één echt mijn hand vol al hoor. <lacht> ik mag zeggen, ze zijn er nou niet bij. <lacht> ze weten het wel. En hier zou Salomo zijn, hè? Pfft. Man, wie bepaalt dan wat er op televisie komt? Dat is heel ingewikkeld, hoor. Duizend vrouwen, hoe doe je dat? Oké, okay. maar ja, de een heette Penina en de andere heette Hanna. Nou, de naam van Penina betekent juweel en de naam van Hanna betekent genade. Nou, in eerste instantie zou je zeggen dat deze namen wel heel erg ongelukkig gekozen zijn, toch? Want Hanna ervoert niet zoveel genade, omdat Penina zich niet erg als een juweeltje gedroeg. Ja, we kunnen uit het verhaal lezen dat Hanna duidelijk de favoriet was bij Elkana. Want als ze gingen eten, dan kreeg Hanna het beste stukje vlees. Ik weet, wie van jullie komt uit een groot gezin? Ja? Stel je nou voor dat er één of iemand is die altijd het beste stukje vlees krijgt. Wat doet dat met je? Ga je vechten of niet? Niet best. En dan staat er deze toevoeging. En die is misschien nog wel veel, veel, aan de ene kant zo mooi, maar aan de andere kant moeilijk. Want haar had hij lief. Snap je? En je kunt zeggen, haar had hij lief. Maar je kunt de klemtoon ook veranderen. Want haar had hij lief. En ik denk dat het ook een beetje zo gevoeld heeft. Voor Hannah, maar ook voor Penina. Ja, aan de ene kant was het natuurlijk goed om te weten. En maar er was één probleem. Alle liefde van de wereld was niet voldoende om Hannah te geven waar ze zo ontzettend naar verlangde. Hannah kon geen kinderen krijgen. Weet je, en ik kan je vanuit de pastorale praktijk verzekeren dat er maar weinig omstandigheden in het leven zijn... die zo ingrijpend zijn als kinderloosheid. Ja? In deze tijd is het al erg, maar in die tijden en cultuur was het nog veel ingrijpender. Ja? En Penina, ons jaloersje juweeltje, ze doet iets wat afgewezen mensen veel vaker doen. Ze reageert zich af door zelf af te wijzen. En dat deed ze door een vrouw die al kapot was, nog meer kapot te maken. Er staat dat ze haar kwetste, dat ze haar sarde. Want als je kijkt in de grondtekst, dan staat er dat ze haar uitdaagde en ervoor zorgde dat ze van binnen ontplofte, gewoon explodeerde. Dat is het woord dat ervoor gekozen wordt. En dat is wat er gebeurde. De binnenkant van Hanna explodeerde. En ze raakte ziek van binnen. En als er een dokter in de buurt was geweest. Die een onderzoek had moeten doen. Dan had ze een diagnose gekregen. Die luidde. Hanna lijdt aan een ernstig gebroken hart. Aan een ernstig geval van een gebroken hart. Nou weet je, we kennen misschien allemaal wel de sprookjes. Waarbij mensen lijden en soms zelfs sterven. Aan een gebroken hart. En de Bijbel refereert er ook vaak aan. Maar, maar wist je dat het John Hopkins Instituut. Het als een formele ziekte betiteld heeft. Het heet uh, stresscardiomyopathie. Ik ga je niet over horen, maar het is wel... voor de chronica was hij heel ingewikkeld. <laughs> Ik heb lang moeten, moeten leren. Stresscardiomyopathie. Of het gebroken hart syndroom. Ja, dat is iets dat kan ontstaan aan een chockerend live event... ...zoals een auto-ongeluk, een roofoverval, een hele heftige ruzie... ...of het verlies van een geliefde... En dat kan zo'n heftige adrenaline stoot veroorzaken, dat het de hartspieren ernstig kan verzwakken. En het kan zelfs een hartaanval veroorzaken. Terwijl de onderzoeken dan na die tijd uitwijzen, dat er geen enkele aanwijsbare reden waren voor een hartfalen, dan alleen maar een heel zwaar emotioneel leed. In sommige gevallen kan het werkelijk dodelijk zijn, maar in de meeste gevallen zullen patiënten na behandeling, en wat is die behandeling? Die behandeling is gewoon een hoop liefde, ja, snel herstellen. Dus wanneer de Bijbel spreekt over een gebroken hart, dan hebben we het over echte pijn. We hebben het over reële pijn, voelbare pijn. En misschien ken je dat wel. Ja? Dat je dingen in je leven meemaakt. Ja? En dat, je, dat, je, dat je iets ongelooflijks verliest. En dat je het dan gewoon in je lijf voelt. Ja? Dat was de pijn waaraan Hanna leed. Nou, we kunnen ons hart op drie manieren breken volgens de Bijbel. De eerste is dat ons hart kan breken vanwege pijn voor onszelf. Wat onszelf aangedaan wordt. De tweede vanwege pijn voor anderen. En de derde vanwege pijn, vanwege de dingen die God aangedaan worden. Maar Bij Hanna kwamen alle drie bij elkaar. Haar hart brak omdat ze kinderloos was. En kinderen betekenden eer voor je vruchtbaarheid, voor je vrouwelijkheid. Het betekende voortzetting van je naam en van je huis. Maar kinderen betekenden ook een pensioen voor de latere leeftijd. En haar hart brak ook omdat ze zo graag wilde voorkomen dat Elkana pijn had. En ze wilde het liefde van haar leven eren door hem een zoon te geven. En haar hart brak omdat ze niet kon voldoen aan het eerste gebod dat God de mens gegeven heeft. Ga uit, wees vruchtbaar en vermenigvuldig jezelf. Hannah, ze voelde zich een verschoppeling, een onteerde, een door God vervloekte. Maar let op, in dit gebroken mens bleek een grote hel te zitten. En ze doet iets dat voor ons een heel groot voorbeeld kan zijn. Weet je, voor een gewoon hartfalen zijn er medicijnen op de markt, toch? Maar een gebroken hart, er is geen gewoon medicijn voor te kopen. Bij de apotheek. Oké, okay, er zijn misschien dames die het niet met me eens zullen zijn. Zullen misschien zeggen, hey Tony en Ben. Dat zijn hele prima dokters. Hè? Tony en Chocoloni. Ben en Jerry's. <laughs> ja. <laughs> <laughs> misschien zul je zeggen dat tijd een goed medicijn is. Het zijn mannen vaak. Oh, de tijd, de tijd uh, fixt alles. Maar weet je, ik kan je verzekeren. Ook uit ervaring. Dat chocola misschien een beetje verzacht en wat verdikt. <laughs> maar dat tijdgebrokenheid vaak alleen nog maar erger maakt. Ja? Tijd, tijd maakt gebrokenheid vaak alleen nog maar erger. En, en misschien heb je ook al naar de titel van vandaag gekeken en, en, en denk je bij jezelf, Jan, ben je raar of zo? Wat is het nou voor titel? Hoe een gebroken hart de, de wereld kan veranderen? Weet je, wat kan er nou voor goeds in een gebroken hart schuilen? Weet je, dan heb je een punt, want een gebroken hart heeft de potentie om een heel zwaar vergif te zijn. Echt waar. Wanneer gebrokenheid niet wordt genezen, veroorzaakt het vaak alleen nog maar meer gebrokenheid om je heen. Maar weet je, een ziek hart heeft een medicijn nodig, maar een gebroken hart heeft richting nodig. Een gebroken hart heeft richting nodig. En vandaag wil Hanna onze gids zijn. En ze neemt ons bij de hand en ze zegt, kom maar, ik weet een plaats waar jouw gebroken hart thuis mag komen. En ze geeft ons een voorbeeld van iemand die zich niet weg laat jagen, maar die zich aan de enige dokter vastklampt die in staat is om de gebrokenheid te genezen. En zoals een pitbull zich vastklampt in de broekspijp van een postbode, zo klampt ze zich vast aan God. Wanneer ze bij hem pleit, Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende, met andere woorden, zie toch mijn gebroken hart. Denk aan mij, Heer, denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet, schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Dus is een voorbeeld van iemand die met haar hele wezen bidt. Maar ook een voorbeeld van iemand die vol hart in haar gebed. Ondanks het feit dat ze bijna weggestuurd wordt door Eli. En Eli ziet haar passie en hij zegt de volgende woorden. Ga dan heen in vrede. De God van Israël zal u geven waar u om heeft gevraagd. Niet weten dat hij daarmee uiteindelijk iets heel ergs uitroept over zijn eigen bestaan. En zijn eigen huis. Nee? Weet je, ik weet niet wie je bent. En ik weet ook niet hoe je gekomen bent vandaag. Ik ken ook niet jouw verhaal. Ik weet ook niet waar je in staat. En misschien herken je wel heel erg in het verhaal van Hannah. En misschien maakt kinderloosheid ook wel deel uit van jouw gebrokenheid. Misschien heb je afwijzing meegemaakt. Of is jou iets anders aangedaan waardoor een gebroken hart ontstaan is in je leven. Misschien is er iets met je naasten gebeurd. Of met je kinderen of met je familie of met je vrienden. Of word je gewoon geraakt door het leed van de wereld. Misschien breekt je hart wel als je kijkt hoe mensen in deze tijd zonder God leven. Hoe ongelooflijk duister het op sommige plaatsen in deze wereld kan zijn. En breekt dat je hart? Weet je, een ziek hart heeft, heeft een medicijn nodig. Maar een gebroken hart heeft richting nodig. Hanna wijst ons vandaag naar de plaats waar je ware vrede kunt vinden. De plaats waar onze God ons zal geven waar we om vragen het huis van de vader. En wat je ook over jezelf bent gaan denken. En, en wat je ook gehoord hebt. Weet je, de vader wijst een gebroken hart nooit af. Hij ontvangt een gebroken hart. Het is wat de Bijbel zegt. In Psalm 34 vers 19 zegt hij zelfs dat, dat hij gebroken mensen nabij is. Dat hij redt wie zwaar getroffen zijn. En in het Engels staat het nog veel mooier. He's close to the brokenhearted, hearted. And he saves those who are crushed in spirit. Hoe mooi is dat? Psalm 51 vers 17 zegt. Het offer voor God is een gebroken geest. En een gebroken en een verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Psalm 147, vers 3 zegt. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Of in Psalms 73 zegt, Asaf, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets, ik was een redeloos dier. Toch zal ik voortdurend bij, bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in uw heerlijkheid opnemen. En dan zegt hij, wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Wauw. Mooi hè? De Bijbel laat dus zien. Dat God iets bijzonders heeft. Met mensen met een gebroken hart. En weet je. Waarom is dat? Daar zat ik echt over na te denken. Dat is eigenlijk raar toch? Weet je maar. Omdat er zoveel van zijn karakter zichtbaar is. In het herstel van een gebroken hart. Maar nog veel meer dan dat. Let op. God kiest ervoor. Om samen te willen werken met mensen aan het herstel van deze wereld. Aan het herstel van zijn schepping. Aan het herstel van mensen. En wie kunnen er nou beter met God samenwerken dan mensen die weten wat het is om gebroken te zijn. Maar ook wat het is om hersteld te worden. Er ervaringsdeskundige heet dat toch? Ja? Ik bedoel, weet je, we mogen bemoedigd zijn hè, dat we onderweg zijn naar die plaats waar geen pijn meer is. Waar de dood niet langer regeert en waar het lam Gods bij de troon alle tranen van onze ogen zal wissen. Nou, we leven voor veel meer dan alleen maar voor een goed pensioen, toch? Ja? He, eens waren we arm, we hebben net gezongen, maar we hebben nu een rijkdom ontdekt die zijn weergaan niet kent. Eens waren we blind, maar nu kunnen we zien, En we zien zoveel meer dan alleen maar het hier en nu. Weet je, We leven in een gebroken aarde, maar we zijn geen kinderen meer van die gebroken aarde. We zijn koningskinderen, die mogen leven vanuit koninklijke principes, die een koninklijke boodschap verkondigen. Een boodschap van vrijheid. Geroepen om het aangename Jaar des heren, te verkondigen. God plaatst ons hier in deze wereld om de hemel op aarde zichtbaar te maken. En het bijzondere is, let op, dat de hemel juist vaak zichtbaar wordt door onze breuklijnen heen. Hoor je wat ik zeg? Ja? Laat hem maar binnenkomen. Ja, heel goed. De hemel wordt vaak juist zichtbaar door onze breuklijnen heen. Hm? Dat is Gods unieke manier van werken. Het is... Uh, Chinees porselein, eigenlijk. Toch? Misschien ken je dat wel. Weet je, als je in het westen aardewerk hebt, dat kapot gaat. Wat doe je ermee? Wat ga je doen? Oh, het zit heel veel duurzame mensen, die dus gaan voor vast en zo. Weet ik niet. <laughs> ik ga naar die Ikea, ik had type weer, weet je. Dat vind ik veel makkelijker. <laughs> nee, maar weet je, dan gooi je het vaak gewoon weg, weet je, op de vuilnisbelt. Weg ermee, het, het is niet meer bruikbaar. Weet je, maar als er, nou ja, in China of Japan, er is een bepaalde methode van omgaan met met, met aardewerk, maar als, als daar een porseleinen voorwerk breekt, dan wordt het niet weggegooid, maar dan wordt het met grote zorg aan elkaar gelijmd. Ja? En over die lijn, let op, wordt goudstof, goudstof gesprinkeld. Hoor je wat ik zeg? Mooi hè? Dus de pracht van een porseleinen kopje wordt bepaald door de complexiteit van de breuken. Ja? Zo mag het ook met ons zijn. Wanneer we gebroken zijn, dan heeft de wereld de neiging om ons weg te smijten. Ja? En misschien herken je dat wel in je eigen leven. Op de vuilnisbelt. Nutteloos. Wat ben ik nou nog waard? Wat kan ik nou nog voor anderen betekenen? Maar let op. Als we met onze gebrokenheid naar onze heelmeester gaan. Dan zal hij ons met zorg helen. Piece by piece. Stukje bij stukje. Gaat hij ons met zorg helen. En het zullen juist de breuklijnen zijn in jouw leven. Die de hemel zichtbaar zullen maken. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij zal alles mee laten doen werken en goede, toch? Weet je, als ik kijk naar mijn leven, dan kun je me ernstig verwees noemen. Een vaderloze. Mijn gebrokenheid had de neiging om alles om me heen te breken, maar ik kwam thuis en God keerde het om. En op dit moment mag ik Gods vaderhart zichtbaar maken bij ongeveer 70% die vaderloos is. Dat is echt bijzonder. Ik mag een school hebben voor jonge mensen die vaak zonder biologische of geestelijke vader rondlopen. En zo mag het ook voor jou zijn. Ja, God maakt van de diepste put in ons leven een bron... Van, vanuit waar een enorme, enorme liefde ontstaat. Een enorme passie ontstaat. En onze grootste angst zal hij omkeren. En we zullen vaak juist op dat gebied een roeping ervaren. Want op de diepste plaatsen worden de grootste schatten geboren. Daarom wil ik je vandaag aanmoedigen. Ga met je gebrokenheid naar het huis van de Vader. Want hij wil je helen. Hij wil je echt helen. En door die gebrokenheid heen wil hij de wereld veranderen. Dat is zijn natuur. Kijk maar naar de grote helden in de wereldgeschiedenis. God gebruikte het gebroken hart van Luther. En hij liet hem opstaan tegen het onrecht binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En de reformatie werd geboren. Hij gebruikte het gebro gebroken hart van John Wesley over de situatie waar de kerk en zijn land zich in bevond. En dat veroorzaakte een van de grootste opwekkingen die Europa ooit gekend heeft. Hij gebruikte het gebroken hart van Abraham Lincoln die de slavernij in Amerika aan het toeriep. Hij gebruikte het hart, zou ik over na te denken, van een gewone dame, genaamd Rosa Parks. Ter inspiratie van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Er kwam een moment waarop ze de segregatie zat was en in de bus ging zitten, op de plaats waar eigenlijk alleen maar blanken mochten zitten. Het was maar een kleine daad. Maar het had grote gevolgen. Echt waar. Gewone mensen. Kleine mensen. Mensen met een gebroken hart. Die worden door God gebruikt. Het was door het gebroken hart van een gewone vrouw, die God aanriep. Dat er een zoon geboren werd. En die zoon heette Samuel. En Samuel was de grootste profeet die David zalfde. En met David veranderde de wereld voor Israël op dat moment. De vijand werd verslagen. Er kwam recht. Mensen keerden terug naar God. Maar het was de zoon van David die duizend jaar later geboren zou worden. Uit het gebroken hart van de vader zelf. Amen. Ik spreek met heel veel mensen over de evangelie. Weet je, gelovigen, niet gelovigen. Islamieten, boeddhisten, Hindoestanen. Weet je, en heel, vaak, heel vaak krijg ik de vraag, waarom ik nou vind dat mijn geloof zo anders is dan dat van ons? Wat er zo uniek is aan het evangelie. En ik zeg dan altijd, weet je, door de jaren heen, proberen mensen God te bereiken of zelf God te worden. En bijna elk geloof is daarop gericht. Leef volgens de vijf zuilen, bidden, vasten, hou je aan de soera's en je zult aangenomen worden door je God. Offer aan Shiva of Vishnu of een van die ander duizenden goden. Leid een goed leven en je karma zal goed zijn en je zult niet als een grutto terugkomen... Weet je, mediteer en je zult goddelijk worden en in nirvana aangenomen worden. Weet je, we proberen bij God te komen of God te worden. Maar weet je, het werkt niet. Kijk maar naar de wereld om je heen. Weet je, we proberen bij God te komen of God te worden. Weet je, maar de sleutel voor verandering in deze wereld ligt er niet in het feit dat de mens goddelijk wordt. Maar de verandering is gekomen toen God een mens werd. En dat is gebeurd vanuit zijn gebroken hart. Toch ongelooflijk bijzonder dat die geweldige heilige God, waarvan de Bijbel zegt... Dat hij in een ondoordringbaar licht woont. Waarvan het staat dat de engelen zijn van wie hun eeuwige carrièrepad eruit bestaat. Dat ze alleen maar om hem heen vliegen en heilig, heilig, heilig roepen. Die God die een consumerend vuur is. Dat de God ervoor kiest om als zoon geboren te worden. In een stal, in een vieze plaats. Tussen het wol, de haren en de uitwerpselen van dieren. Aanbeden door herders en heidense sterrenweggelaars. Wat een prachtig teken van een God die nergens zijn neus voor ophoudt. Die geboren wil worden in wat voor gebroken situatie dan ook. Mooi hè. Hij had zijn neus niet voor ons op. Hij wil gebo geboren worden in welke gebroken situatie. Wij ons ook in bevinden. Maar hij is een God van liefde. Hij is een God die trouw is aan zijn en Aan zijn belofte en aan zijn volk. Weet je. En het is die zoon die het, die het huis van de vader opende. En het is die zoon die tegen ons zegt. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En die zoon werd aan het kruis geslagen voor onze overtredingen. En het is die zoon die ons zag staan tussen al die anderen. Toen hij zei, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het is die zoon die riep, het is volbracht. En in hem is ook alles volbracht. En het is die zoon die opgestaan is uit de dood en die zit aan de rechterhand van de vader. Wacht tot het moment komt dat de bezuinigen zullen schallen en het einde zal komen aan alle gebrokenheid. In hem is verlossing, in hem is bevrijding, in hem is heling. En hij vraagt aan ons vandaag, mag ik jou meenemen naar het huis van de vader? Wil je heling vinden voor je gebrokenheid? En mag ik je dan meenemen in de samenwerking... om iets te gaan doen aan de wereld om je heen? De gebrokenheid om je heen. En mag ik in deze donkere tijden door jou heen schijnen? In jouw gezin? In jouw familie? Op jouw werk? Hier in Amsterdam-Nieuw-West, waar zoveel aan de hand is? En mensen zicht mogen krijgen op het Koninkrijk? Zoals die schat die zichtbaar is door Vaten heen? Nou, dat dienst wil ik graag verder met je spreken als je... Uh, als er mensen zijn of situaties zijn die je hard gebroken hebben en je hebt daar gebed voor nodig, wil ik graag met je bidden. Weet je, ik kan niet van tevoren zeggen dat het gelijk voorbij is. Zo van, je komt naar voren en de gebrokenheid is voorbij, klaar. <lacht> Zou mooi zijn, soms wel, weet je, maar het is soms wel goed om dingen aan het licht te brengen. En zodat, zodat er voor gezorgd kan worden. Je, de heilige geest wil heel graag voor je zorgen. Maar daarnaast wil ik afsluiten met een vraag. Ik zeg altijd een goede preek, die laat je achter met een goede vraag, toch? Um, en die vraag is deze. Wil je deze week eens nadenken over de vraag wat jouw hart breekt? Wat breekt jouw hart? Ja? Wat doet jou het meest verdriet van allemaal? Ja? Waarvoor word je verontwaardigd? En dan niet een heel klein beetje, maar wat zorgt ervoor dat je tot het, tot je, tot je, tot het bot aangetast voelt? Weet je, Schrijf dat eens op. En stel jezelf dan de volgende vraag. Wat zou ik daarmee kunnen? Wat zou ik daarmee kunnen? Hoe kan ik een verschil maken hierin? Ook jullie zijn maar kleine mensen, gewone mensen. Soms mensen met een gebroken hart. Ook door jullie heen wil God zijn licht laten schijnen. Amen. Amen.